Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Pieter Omtzigt van NSC wil echt niet verder praten met VVD, PVV en BBB. Die partijen willen kijken of ze toch samen een kabinet kunnen vormen. Dat is ook het advies van informateur Plasterk. Omtzigt ziet een minderheidskabinet met gedoogsteun van NSC meer zitten. Dat vertelt politiek verslaggever Albert Bos. Dan kan hij wel zijn invloed uitoefenen, maar hij draagt niet direct de verantwoordelijkheid. Dus als er dan in een kabinet iets verkeer gaat, verkeerd gaat, wordt hij er niet op afgerekend. Het is natuurlijk voor hem een ideale uitgangspositie. Volgens Omtzigt is het nu eerst aan de drie andere partijen om te onderhandelen over een minderheidskabinet. Israël moet nu geen grootschalig offensief beginnen in Rafah in het zuiden van de Gazastrook. Premier Rutte heeft dat gezegd in een gesprek met de Israëlische premier. In Rafah zitten meer dan een miljoen Palestijnse vluchtelingen die geen kant op kunnen. Netanyahu zei eerder met een evacuatieplan te komen voor het gebied. Maar Palestijnen hebben weinig vertrouwen in zo'n plan. Dat zegt correspondent Nasra Habibala. Mensen zeggen ja, wij zijn uitgeput van het vluchten van. Plek naar plek om er keer op keer uh, eigenlijk weer achter te komen dat ze daar ook niet veilig zitten. En dat dus eigenlijk in heel Gaza geen enkele plek op dit moment meer echt veilig is. Vannacht was er al een grootschalige Israëlische operatie in Rafa. Daarbij zijn twee gijzelaars bevrijd. De neef van John F. Kennedy, de Amerikaanse oud-president, heeft sorry gezegd. Ook hij wil president worden van Amerika. Tijdens de Superbowl was er een campagnevideo te zien met verwijzingen naar zijn vermoorde oom. Zo was zijn oude campagnelied te horen. Do you want a man for president who's seasoned through and through? A man who's old enough to know and young enough to do? Well, it's up to you, it's up to you. It's strictly up to you. Ja, de Kennedy-familie was niet blij met de video. Kennedy Jr. zegt dat hij niets van de reclame afwist en heeft dus sorry gezegd. Het weer, vanavond klaart het op. Daardoor wordt het vannacht ook fris, 2 tot 4 graden. Morgen lijkt op vandaag wat wolken, wat zon, wat regen. En het wordt dan een graad of 9. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM.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 Nou, welkom terug. Wel weer een tweede uur van deze allereerste Play It Loud Dutch Fury. Het metalprogramma waar je alleen de beste zware muziek hoort van eigen bodem. Nieuwe releases, maar ook heerlijke old platen van oudgedienden in deze scene. Fijn en bedankt dat je met mij het tweede uur bent ingegaan. Maar ook bedankt als je net pas hebt afgestemd bij Play It Loud. Je hebt nog een heerlijk uur te goed met voornamelijk nieuwe releases uit ons eigen landje. En zoals altijd begin ik elk uur en programma met de uuropener die ditmaal afkomstig was van Widem Temptation-gitarist Ruud Jolie's zijproject project For All We Know, die we hoorden met zijn nieuwste single, The Future That Came Too Soon. Tijdens de covid-pandemie begon Ruud Jolie na te denken over het uitbrengen van een derde plaat, genaamd By By Design or By Disaster. En voor de muziek en de teksten van het album... werkte Jolie opnieuw samen met zanger Woodstick. En de band bestaat uit dezelfde muzikanten... die op de eerste twee albums speelden. Leo Marguerite en Christopher Guildenleu. Beiden van Pain of Salvation en Marco Kuipers van Cloud Machine. De elf nummers zijn door Jolie zelf geproduceerd... en variëren van stevige trashy metal tot delicate slaapliedjes... In vergelijking met de eerste twee albums... voert By Designer By De Zester de luisteraar... tot nog extremeren van mooie, zachte, wilderige snaartexturen... tot regelrecht in-your-face beukende ritmes en gitaren. Maar Jolie was nog steeds op zoek naar melodieën en harmonieën... die je niet ziet aankomen. Net als bij de vorige twee albums is er bij wijze van spreken nog steeds geen kleuring tussen de lijnen. Voor de oplettende luisteraars zijn er zelfs een paar easter eggs te vinden. Er zijn enkele melodieën van de eerste twee albums die hun weg naar deze plaat hebben gevonden. En samen met de eerste twee platen vormt dit album een muzikaal drieluik. Hetzelfde geldt voor het artwork. Alles stroomt en niets blijft ooit hetzelfde. Deze notie van de oude Griekse filosoof Heraclitus geldt voor ons allemaal, aangezien het leven zelf in een constante staat van verandering verkeert. Hetzelfde kan gezegd worden over het derde studioalbum van de snel opkomende Nederlandse rockband Doel, met de toepasselijke titel The Shape of Fluidity. Uh, is er niet alleen muzikale innovatie, maar draait de langspeler rond thema's als persoonlijke fysieke en psychologische verandering en de steeds veranderende wereld om ons heen. Doel en vooral zanger-gitarist Reven van Dorst stelt vragen. Welke invloed heeft verandering op ons? Hoe blijven we onszelf in een wereld die zo ontzettend eisend en agressief is tegenover het individu? We moeten zo vloeibaar zijn als water om onszelf door deze oceaan van mogelijkheden en onzekerheden te loodsen. En vrede te sluiten met chaos en vergankelijkheid. Muzikaal gaat Doel verder op het pad. Dat is uitgezet op de twee voorgaande studioopnames van oprechte rockmuziek met toegevoegde metal elementen terwijl het blijk geeft van een volwassenheid... en focus in songwriting die voortkomt uit ervaring. de Shape of Fluidity vertoont een eclectische... maar naadloze samensmelting van progressieve en post-rock. Maar ook doom en heavy metal... in combinatie met een inherente aanstekelijkeheid... en een dynamische achtergrond. De band onthulde afgelopen maand de eerste single hiervan... getiteld Herma Gorgon. Het nieuwe album staat gepland voor release op 19 april dit jaar.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 15 februari 2021 werd aangekondigd dat de line-up van Delane uit elkaar was gegaan. En dat het zou doorgaan met een nieuwe line-up waarvan Westerholt verklaarde dat deze Delane in leven zou blijven houden. Die tegenwoordig bestaat uit nieuwe en voormalige leden waaronder Ludovico Gioffi op bas en Diana Lea als zangeres. Het album markeert tevens de terugkeer van drummer Zander Zoer en originele gitarist Ronald Landa. Op 10 februari vorig jaar verscheen dan eindelijk hun laatste en zevende studioalbum The Dark Waters via Napalm Records. En draaide ik hiervan aansluitend het nummer en laatste single Queen of Shadow. Met een specifieke stijl van symfonische metal houdt Delanes nieuwe nummer hun voorliefde voor orkestrale hits en syntachtige soundscapes vermengd met zware gitaren en meeslepende vocale melodieën intact. De band zegt dat Queen of Shadow nog een krachtig voorbeeld is... van het frisse nieuwe geluid dat de kristalheldere stem... van frontvrouw Diana Lea presenteert. Helder stralend als de vroege ochtendzon van een nog ongerepte dag. Ook de symfonische metalband Stream of Passion is terug van weg geweest... Want na de ontbinding in 2016 is de band herenigd... en brachten ze een nieuwe, krachtige en melodieuze single uit genaamd The Hunter... dat de kenmerkende combinatie van symfonische en progressieve elementen van de band laat horen... evenals de verbluffende zang van liedzangeres Marcella Bovio. The Hunter was de eerste single van de vorig jaar op 6, 9 september... gelanceerde EP Beautiful Warrior van de band... en is geproduceerd door Joost van den Broek en bevat vijf gloednieuwe nummers... We zijn zo opgewonden om een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Stream of Passion te openen. Aldus bassist Johan van Stratum. We hoorden je na al die jaren steeds meezingen en we konden het gewoon niet laten. De tweede single, The End is the Beginning, heeft enkele van de krachtigste teksten die ze hebben geschreven. Dit intieme, maar krachtige nummer vertelt over de liefdesverdriet die we hebben doorstaan... en hoe onze littekens ons uiteindelijk maken tot wie we zijn... en zo een verbinding maken met het op Kintsugi geïnspireerde artwork. The end of the beginning horen jullie uiteraard vanavond. I um. don't En gelijk met de aankondigingen van Westerholt over de veranderingen die De Lane zou ondergaan, gaf Charlotte Westerholt de volgende verklaring af: De Lane is al bijna 16 jaar mijn wereld, wat de helft is van mijn leven en mijn hele carrière. Het is dus met pijn in mijn hart dat ik bevestig dat Delane zal doorgaan als Martijn's solo-project... en mijn betrokkenheid bij Delane hier eindigt. Charlotte deelde op 9 januari een video met het volgende bericht. Hallo vrienden, ik begin aan een nieuw hoofdstuk op mijn reis en ik, start, uh, en ik neem jullie graag mee. En dit hoofdstuk startte ze op uh, 12 januari samen met zangeres van Arch Enemy, Alissa White-Glass. Waarmee ze heeft samengewerkt voor de nieuwe single die we na Stream of Passion hoorden, getiteld Fool's Parade. En dit nummer geïnspireerd op het gedicht... The Ballad of Reading Goal van Oscar Wilde uit 1898... werd aanvankelijk gedeeld met hun Patreon-aanhangers. Nu is de track officieel in digitaal formaat vrijgegeven voor het publiek... vergezeld van een video die via YouTube kan worden bekeken. Nederland barst van de geweldige zangeressen. Denk aan bijvoorbeeld Floor Jansen van Nightwish. Simone Simons van Epica. De zojuist gedraaide Charlotte Wessels natuurlijk. Anneke van Giersbergen van The Gathering en Vuur en haar solocarrière, Maar ook Diane van Giersbergen. Nee, geen familie. Mogen we aan dit rijtje toppers toevoegen. Diana is Sopraan, vooral bekend als voormalig frontvrouw van de Duitse symfonische metalband Xandria. Waarmee ze de wereld rondtoerde en twee albums en een EP uitbracht via Napalm Records. Respectievelijk Sacrificium in 2014, Fire and Ashes in 2015 en Theater of Dimensions in 2017. En momenteel is ze frontvrouw van de progressieve metalband Ex Libris die ze oprichtte in 2004 en die tot nog toe drie albums heeft uitgebracht. Amigdala in 2008, Media in 2014... en het meest recente derde album N in 2019. List the Siren is de langverwachte opvolger van Diana's eerste solo single... After the Storm en het tweede nummer van haar aankomende soloalbum Soulward Bound. Unleashed the Siren is een bombastisch symfonisch metalnummer... over het omgaan met PTSD en de confrontatie met de duivel in jezelf. Een eerlijk oprecht verhaal met een zegevierende eide... Het nummer is geschreven samen met producer Joost van den Broek en wordt uitgevoerd door verschillende muzikanten uit het symfonische metal-genre. En bevat ook een video geproduceerd door Blackbriar. Zaterdag daar werk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Prachtige de Siren van Dianne Hoorden we de Nederlandse black metal band Asgrauw uit Groesbeek. Dat actief is sinds 2010. Het is onomstotelijk bewezen. Asgrauw behoort tot de absolute top van de Nederlandse black metal. Streamend hard, ruig en vies gemeen. Na het lovend ontvangen ijsval kwam, kwamen de Groesbeekse geweldenaars van Asgrauw in 2022... met hun vijfde langspeler... Opnieuw een gedenkwaardige black metal eruptie waar de Spaanders vanaf vliegen. En vorig jaar verscheen ook nog de split verloren vertellingen met Duindwaler en Hellevaarder. Dat ook weer een heerlijk staaltje Nederlandse black is. En daarvan hoorden we Nachtgraver. En van diezelfde split horen we zo nog een nummer van eerder genoemde Hellevaarder. Maar eerst heb ik, zoals altijd, nog de wekelijkse concertagenda. Waar kunnen we last minute nog naartoe qua metalconcerten? Dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. Bereid je voor op een bakherrie zoals je nog nooit eerder hebt meegemaakt, want Hatesphere en Mercenary bundelen hun krachten voor een avondje chaos in Patronaat op dinsdag 13 februari. De soundtrack of Hate Tour belooft een elektrificerende samensmelting van de botbrekende trash en death metal riffs van Hatesphere en de melancholische metal van Mercenary. Al bijna twee decennia staat Hatesphere als een geduchte kracht in het metalen rijk met handgemaakte old school metal die ervoor zal zorgen dat je hoofd knikt tot je nek breekt. Met een onvermoeibare toewijding aan hun muzikale wortels en waarden... is hitsfeer synoniem geworden met In Your Face Metal. Als bevroren reuzen die ontwaken uit hun sluimer... zal Mercenary, een veteraan van donkere melodische metal... hun unieke mix van Scandinavische melancholie, melodie en agressie ontketenen. Met een geschiedenis van twee decennia heeft Mercenary zich ontwikkeld... en omarmt nu een hernieuwd geluid dat past bij de naderende eindtijden. Kom het zien. Kaartjes zijn 20 euro, deuren open om 7 uur... en de aanvang is half acht. Het Zweedse Power Trio Normandie komt een woensdag 14 februari naar Haarlem toe. De band staat gerand voor alternatieve metalcore met catchy melodielijnen, meezingbare teksten en vette riffs. Die doet denken aan. Buris, 30 Seconds to Mars en Bring Me the Horizon. Na uitverkochte show komen ze het met het nieuwe album Dopamine op zak terug om de stage 1 van het patronaat ondersteboven te keren. Na het succesvolle White Flag bracht de groep in de winter van 2021 haar derde album uit, getiteld Dark and Beautiful Secrets. Op Dopamine pakken Philip, Hakan en Anton de zintuigelijke overbelastingen van het hedendaagse bestaan gaan. Ze geven antwoord op diepgaande vragen met nog indrukwekkendere muzikale composities en creëren zo'n levendig beeld van alles waar een moderne rockband voor zou moeten staan. Meekomt die avond de pop punkpopband punk als -S, S. December Falls uit Nottingham... die het allemaal zelf doet. In 2019 brachten ze hun debuutalbum uit zonder hulp van labels... en de daaropvolgende volgende zelf georganiseerde UK Tour was een groot succes. Met 90% van de shows uitverkocht bevestigden ze hun veerkracht en onafhankelijkheid. In 2020 richtte de band bestaande uit Bethany, Andy, Lucas en Timmy zich op een tweede album Happier... en deed dat weer door een banklening af te sluiten om het te financieren. Het album toont een meer volwassen en textueel rijke kant van de band... en verkent thema's als liefde en mentale gezondheid. Ook Self Deception komt mee als support. Kaartjes zijn 23.50, deuren openen om half acht en de aanvang is 8 uur en dat was het weer even voor deze avond wat concertagenda betreft uh, veel plezier als je besluit naar een van deze concerten te gaan volgende week horen jullie uiteraard weer de agenda voor die week maar nu gauw terug naar het allerlaatste blokje Nederlandse metal van deze allereerste play It Loud, Dutch Fury met zoals gezegd de tweede single van de eerder genoemde split album verloren vertellingen van Hellevaarder Duindwaler die we het eerste uur al hoorden het zojuist nog gedraaide asgrauw en schafot dat vorig jaar op 29 september verschenen is. Naast de globale black metal stijl hebben de bands met elkaar gemeen... dat ze allemaal uit ons eigen land komen... en hun nummers gaan over Nederlandse folkloristische vertellingen. Hellevaarder trapte de split af met In Mijn Hand werd zij as... Mannelijke achtergrondzang begeleidt de getergde de schreeuwzang van vocaliste Miranda. Met grotendeels tremolo-riffs en veel blaasbeats is dit wel echt black metal. Er zitten wel wat mooie stop- en starts verstopt in het riffwerk. Het geluid van hun tweede bijdrage en single als de nacht wederkeert... is net wat atmosferischer en die horen jullie nu. En tot slot dus sluit ik de avond zoals altijd lekker hard af... met de Amersportse death metalers van Bodyfarm... die vorig jaar op 24 februari hun vijfde langspeler op de uh, wereld loslieten... gediteld Ultimate Abomination. Eentje die ze moeiteloos naar de top zal brengen. Het zag er vier jaar geleden even niet zo mooi uit voor deze band... nadat zanger-gitarist Thomas Wouters overleed op de veel te jonge leeftijd van 31 jaar. Dreadlord, de band's vorige album, werd dan ook gezien als een mooi eerbetoon aan hem. En gelukkig betekende dat niet het einde voor Bodyfarm... De band hergroepeerde zich, waarbij de oprichter en gitarist Bram Hilhorst het merendeel van de muziek schreef. Bassist Alex Segers ruilde zijn pas in voor een gitaar en werd vervangen door niemand minder dan Ralph de Boer. Ook bekend als de zanger van Deadhead, die de zangpartijen voor zijn rekening nam. Ik draai als afsluiter van vanavond de eerste single en krachtige albumopener 'Torment', waarmee er direct stev stevig tegenaan wordt gegaan. En hoor je direct dat de band invloeden van het authentieke death metal geluid van de jaren 80 volgt. Maar met een hedendaagse knipoog. Met deze, bodem van eigen, met deze beuker van eigen bodem zit mijn tijd er weer op... voor deze eerste Play It Loud Dutch Fury. Bedankt weer voor het luisteren. En tot volgende week waar jullie luisteraars weer... verzoeknummers hebben mogen indienen voor het thema... Best Female Fronted Metal Song. Tot volgende week. Bedankt voor nu. Een fijne avond en goede nacht. Bedankt. Doeg. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.